Herman Vriend met het NOS Journaal. De noodhulp voor Haiti van hulporganisatie Coreaid Mensen in nood is besteed. Na de aardbeving van begin 2010 kreeg mensen in nood 29 miljoen euro van de 112 miljoen. Die was ingezameld op Giro 555. Coreaid heeft van het geld huizen gebouwd die bestand zijn tegen aardbevingen en orkanen. Ook is twee jaar lang psychische hulp verstrekt aan 90.000 mensen... Er zijn tenten en voedselpakketten uitgedeeld en is er medische hulp gegeven. Bij de aardbeving op Haiti kwamen ruim 220.000 mensen om het leven. Op de Theems in Londen is de grote botenparade aan de gang voor het jubileum van koningin Elizabeth. Ze zit 60 jaar op de troon. Elizabeth en haar familie varen ook mee. Meer dan duizend boten vergezellen de koningin. Het weer is tijdens de parade verslechterd, maar ondanks het koude, druiderige weer staan honderdduizenden toeschouwers langs de oever. Een verwachting volgen honderden miljoenen mensen in binnen- en buitenland... het feest rechtstreeks op televisie. Koningin Elizabeth draagt een jurk en een hoed in het wit met zilveren accenten. Haar boot is bedekt met bloemen. De vloottocht over de rivier in de Britse hoofdstad is 11 kilometer lang... en gaat onder 14 bruggen door. Dirk Kuyt gaat naar de Turkse voetbalclub Venerbahçe. Hij tekent een contract voor drie seizoenen bij de club uit Istanbul. De 31-jarige Kuyt voetbalt nu nog bij Liverpool...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 Het weer. In de komende uren wordt het steeds droger, maar vannacht komt er vanuit het westen opnieuw land binnen die vooral s ochtends faalt. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. Dinsdag blijft het grotendeels droog. Dit was het Enerwagen. In cirkel zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. Leef je lekker uit en zie je.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 Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Bij de Afritbundschoten 3 kilometer. A4 hoogwiet richting Vlaardingen. Tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein. 5 kilometer door een ongeluk op de A20. Maar daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Dat geldt ook voor de verbindingsweg van de A4 naar de A20. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij knopend Watergasmeer een vrachtwagen stil. Die blokkeert daar de rechte rijst ook. Daardoor staat het vast op de A10 de ring Amsterdam. Daar staat tussen knopend Amsterdam en knopend Watergasmeer drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. <SSSSSSSSSSSEN> ZFM. Met nu. Entertainment for you.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 Yes. Laatst vorig jaar, mei, overleden. Jill Scott Heron. Samen met Brian Jackson, The Battle. En in uh, 1981 heeft hij een uh, tournee gedaan met Stevie Wonder. Een weet je wie die verving? Papa Marley. Goed liedje zegt The Battle. Jill Scott Heron bij uh, Entertainment for You. Hey Obama, ik ben benieuwd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 ook uh, bijvoorbeeld Ray LaMontagne Plaats heeft. straks even draaien. Nou, natuurlijk de boss, the man of America. We take care of our own, Bruce Springsteen. Het zijn allemaal titels met een boodschap, hè? Ja. We take care of our own. You are the best thing, my town. Een stukje doorspoelen. Wel nou, bekend nummer, een goede plaat ook. <muchten> Rafael Sadik, keep marching.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 ja, het was een en, mooie dag, is zeker weten. Ja. En hoe is het jullie in Zandvoort? Ja, in Zandvoort. Uh, ik, ik moet zeggen dat het meeste sneeuw, dat is al uh, wel weg. Morgen gaat het ook weer ja. dooien, dat zal nog minder worden. Een paar ijsbaatjes in het dorp. Maar, ja, ja, ja, maar op de zee ja. kan je nog niet schaatsen hoor. Nee, nee, nee, nee dat geloof ik goed <laughs> niet. Nee, dat zal ik helemaal niet volgen zijn denk ik. Hè? Ja. Er zou ik, denk ik weinig ijs liggen op het kant, of wel? Er liggen, ja, dat nog wel. Toch wel? Ja. Oh, Oké. Okay. Goed.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 ja, die is weer thuisgekomen dat ze ruzie heeft met, uh, met, met de man. Oh. Dus die hebben een groot hoogslopende ruzie. En uh, ja, Renny heeft zelf zegt ook, wat een kleine ruzie. Hij zegt hier van, we leven in mannen een nachtmerrie die geen enkele oude toe werd. Ja. Ja, ja. En Loppie wordt wordt uh, meermalen bedreigd en geclaneerd. Uh, ja. En uh, ja, zegt op een moment ook van, ja, ik heb uh, uh, inderdaad Renny toch die, uh, die ellende willen besparen. Maar ze kon inderdaad uiteindelijk niet meer uithouden. En uh, ik liep, die drinkt nogal veel. En uh, als hij weer gedronken heeft, is hij agressief. Okay. en uh, Ja, ze is ook nog bang van hem voordat dat ze op de bank ging slapen en de voordeur liet ze openstaan, dat ze, ze snel naar de buur kon vluchten. Ja. Maar goed, ze, de man wie ze op vliegtuig geweest, zegt ze, die heeft zich ontop als een tiran Oké. Okay. Nou goed, ik, ik kan me natuurlijk niet over oordelen wat er precies gebeurd is. Ja, dit, dit is dan als het zover gaat, dat de ruzie uit de aard en uh, dit soort dingen, dat zijn we nou beter wegwezen natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk, logisch. Dus, nou, ik ze de Henning Huisman zitten natuurlijk wel mee. En, uh, ja, goed, uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel leuk dat je toch dochter weer thuis hebt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je de privacy de kwijt bent natuurlijk, hè. Ja. Maar goed, we wachten wel eens af hoe het verder gaat lopen. In ieder geval, uh, ja, ik zeg heel veel sterk tegen die daar. Hè? Yes. Goed, we hebben nog wat ander nieuws, hè. Uh, ja, de zanger Rienus, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal nog wel, hè. Tuurlijk kennen we Rines. <laughs> ja, de zwakbegaafde zanger uiteraard. <laughs> dat zou je niet uh, zeggen, de... hè, zwakbegaafd. Wat <laughs> zeg je? Dat zou je niet zeggen zwakke dus ja, nee, sorry, sorry, dat valt helemaal niet op, hè. Nee. <laughs> maar die gaat trouwen. Ja! De Bora, ja, ja, ja. En ja. ja. ja, hoeven ze in ieder geval de... De, de, de, de scooter niet meer, niet meer uh, op een moment bij me gaat laten staan. Dan kunnen dat nou samen op de scooter gaan natuurlijk. Ja, heel slim. Uh, ja, en ze, de mooie die zeggen van ik wil trouwen. Een gouden trouwje, maar goed zijn paarden en een baby. <laughs> een baby? Ja, ook dat nog. Zo, ja, moet je, je goed nagaan goed. wat er dan uitkomt. Ja, oh. laat dat maar even zitten. <laughs> maar die hebben zijn trouwens nog niet zeker. En dan verdogen we dat. Dan moet ook maar afwachten natuurlijk. Hè. En heb je het gehoord dat ze in de nieuwe clip van Don Diablo zitten? Ja, ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken allemaal, <laughs> Ja, ik vind het, ik, ik het af een beetje een beetje uh, ja, niet leuk mee worden, laat ik het zo zeggen. Nee. Dat je zo uh, zoiets doet weet je wel met, met een zwakbegaafde persoon. Ja. Dat is allemaal wel leuk en aardig, maar uiteindelijk moet het ook een keer op zijn met die flauwekul Ja, ja, ja, zeker. Dit, dit, dit, dit gaat een beetje ongein worden. En dit is op een gegeven moment zwakbegaafde figuren uh, neerzetten en dan. Oh, oh wat zijn we dan? Dat zijn we. Ja, vind ik ook, Jan Dat moet ik hier ophouden. Maar ja. Ja, goed, wachten we wachten eens even af hoe het, hoe het verder gaat. Um, uh, nou ja. Ik heb er mijn gedachten over, hè? Ja. Ja, en dan, uh, ja, het vak van uh, misdag te gaat ook niet over, roos. Heb je dat gelezen? Nee, vertel. Ja, ja, John van Heuvel, die uh, hadden opnames in Os, voor um, uh, het nieuw programma Recht gezet. Ja. En werd toen aangevallen door een vrouw. Oh! Ja, hij was inderdaad in een wijk in Os, waar de mensen niet zo geschameerd zijn, voor cameraploegen en misdaadverslaggevers. Nee. En uh, toen hij, nou, uh, vrouw een vraag wilde stellen, kreeg hij op een gegeven moment de volle laag. Zo.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 En uh, zoals we die langs bij overheidsinstellingen en grote ondernemingen die burgers proberen af te poeien. Dus uh, okay. ja, daar er komt een heel spannend uh, programma op. Ja, ja, spannende televisie. Ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Ja goed, en dan, uh, ja, André Rieu, die is weer uit balans, hè. Is dat uh, zo? Ja, die heeft een virusinfectie opgelopen, waardoor hij uh, ja, in uh, lastig als hypoviezen en zijn dus, evenwicht niet kan houden. En uh, ja, hij kan niks, bij niks aan het doen dan het bed blijven liggen. Zo. Ja goed, dat ja. heb je wel eens met virusinfecties. Hè? Dat kan inderdaad op je hypofyse werken. moet je je evenwicht op een gegeven moment kunnen houden en dan, dan moet je gaan liggen, hè? Komt dat denk je omdat hij te hard werkt? Uh, nou, ik weet niet of hij met elkaar te maken heeft, maar ja, een virusinfectie, dat is natuurlijk iets anders dan hard werken. Maar uh, misschien, misschien heeft het ook met elkaar, met elkaar te maken. Is dat zou best kunnen. Ja. Huh? Goed, ja, en dan hebben we natuurlijk onze natuurlijk onze, onze, onze deze week gehad, hè?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 Um. Dat vind ik wel het jammer van uh, The Winner is. Ja, ja. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar ja, The, The Voice, uh, zeker maar gisteravond The Voice Kids. Ja, het, het, is, het zijn twee verschillende programma's, maar doordat er het, het op een gegeven moment toch uh, wat meer humor in zit bij, bij The Voice, ja. is dat leuk om naar te kijken. En ja, en dat mis ik wel een beetje in ja. uh, The Winner is. Bo, ja, Bodie probeert natuurlijk wel een beetje uh, film te brengen en humor te brengen, maar daar is het eigenlijk het programma niet voor. Nee, klopt.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 Ik wist nog steeds van dat we een beetje rustig doen Die laat die kinderen wel lekker gaan. Ja, daarom. Maar um, hoe ziet die show er verder uit? Gewoon net als de Voice of Holland met een battle en een uh, live show? Uh, ja, dat is ook de bedoeling, dacht ik, met, uh, met de Voice Kids. Je hebt nou de voorrondes waarin dus, uh, de, ja, de teams bekend worden gemaakt van de diverse coaches. En ja. uh, daarna krijg je dus de battle. We jij hier volgens mij een liveshow. Oh, okay. Eén liveshow. Eén liveshow live show? Ja? Oké, ja, één show. Eén ah, show maar? Ja, serieus. Ja, perfect. En dan is het, dus de eerste show is meteen de finale. Dat denk ik wel, ja. Maar dat heeft in een persbericht gestaan van Funker uh, en okay. uh, Talpa. Dan heb je een lange finale. Dat zou best kunnen hoor. Dus ja, ik, ik ben benieuwd. Ja. We laten ons weer verrassen natuurlijk. Maar in ieder geval, uh, uh, het was hier weer leuk gisteravond. Absoluut. Goed jongens, dan heb ik nog één uh, dingetje voor jullie uh, op de kop gepikt. Um, uh, dat gaat over Paris Hilton en Jolanta uh, Snyder Cabo. Oh, goed. Uh,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 to keep on because the force has it, got a lot of power and it makes me feel like it, it, it makes me feel like it. <laughs> Jober of winter, altijd weer zie je. Step on letterw, we all know Ever fell the show at one time. Found and lost at some time. But when you find it, you should keep me simply cherishing. Just like a best friend. it's of let letter work The original peacemaker.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 Get away.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 Laat de boel maar lekker waaien natuurlijk ah, Laat de boel maar lekker waaien. Ja. En dan heb je het <laughs> En een uh, mystery guest komt er ook. En uh, de presentatie is uh, door een echt Amsterdammer Henk daar Na wordt het gepresenteerd. In ieder geval, okay. wilt u een kaart kopen? Dat kan natuurlijk, hè? Dan moet je die wegklikken. Dat is uh, via www.adam-live.nl. Nou www.adam-live.nl. Daar kan je kaartjes en alles via c-tickets.nl. Vindt dus plaats op 2 maart 2012, avond is 7 uur. Kaartjes kosten 25 euro. www.adamlive.nl. Ga nou, lekker is leuk om uh, oh, even zoals je browser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 Heel fijn weekend. Geen pascal in ieder geval. Nee, nee, nee. De jongen, die jongen, uh, die moeten we niet meer plagen. Hé, <laughs> hey, uh, morgen. Zondag in Kemberland vanaf twee uur met twee kaartjes voor de huisuitbeurs. Oh, gezellig. Dus wil je die winnen? Luister morgen naar Zondag in Kemberland. Hé, hey, Fijne avond. Ja, jij ook. Dankjewel. En de luisterers ook tot de volgende week. weer.